Het leger heeft iedereen opgeroepen het protest te staken en zich te houden aan het uitgaansverbod. Dat is uitgebreid en gaat al om vier uur in. In Cairo hebben tanks straten naar, of naar belangrijke gebouwen geblokkeerd. Het gaat onder meer om overheidsgebouwen, ambassades... en het gebouw van de staatstelevisie. Verder zijn veel bezienswaardigheden, zoals het museum en de piramides, gesloten. In supermarkten in de hoofdstad wordt gehamsterd uit vrees dat de protesten en het uitgaansverbod nog dagen aanhouden. Inmiddels wordt duidelijk dat het aantal doden bij de protesten van gisteren hoger is. In Alexandria werden ruim 20 lichamen geteld en in Cairo meer dan 30. Volgens journalisten hadden veel lichamen schotwonden. De zelfmoordaanslag op het vliegveld Domodedovo in Moskou is gepleegd door een man van 20 uit de Caucasus.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 Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken spreekt vanmiddag met de Iraanse ambassadeur. Hij wil uitleggen over berichten dat de Nederlands-Iraanse vrouw Zahra Bahrami is opgehangen, zoals Iraanse staatsmedia melden. Bahrami werd eind 2009 in Iran gearresteerd tijdens familiebezoek. Ze zou cocaïne hebben gesmokkeld en deel hebben uitgemaakt van een gewapende oppositiegroep. Het doodvondens tegen Bahrami werd begin deze maand uitgesproken.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 Het weer, bijna overal zonnig en droog. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Morgen eerst bewolkt, later opnieuw zon. Het wordt dan iets warmer. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Johan, bloementransporteur. Hij belde ons. Tot eind april hebben we elke week honderdduizenden tulpen... die allemaal naar Duitsland moeten. Ik heb alleen vorig jaar nogal gesnoeid in mijn chauffeursbestand. Waarna wij meteen aan de slag gingen...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 Tros in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. Vier over twee, welkom terug bij Tros in Bedrijf. Het programma over ondernemend Nederland op radio 1. De Amsterdam Fashion Week is in volle gang en daarom gaan we tot half drie. Het hebben over ondernemen... In de mode. Ja, dat doen we met modeontwerper Monique Collignon. Uh, gisteren presenteerde ze haar nieuwste collectie tijdens de Fashion Week. En we praten ook met Roland Kaan. Hij is eigenaar van Cool Cat Wonder Woman, America Today... en sinds kort ook in het bezit van M&S-mode. Ook aan tafel zit Han Bekke, directeur van Modint... en dat is de landelijke ondernemersorganisatie... voor mode, interieur, tapijt en textiel. Nou, we even bij jou, Monique Collignon. Komt hier binnenlopen in paardrijkleding. Kom je <laughs> net vandaan, ga je zo weer naartoe. Uh, gisteren presenteerde... Uh... Nou, zou ik maar je zeggen. Ja, we ga, hebben elkaar wel eens natuurlijk. eerder gezien. Uh, de nieuwste collectie op de Amsterdamse Fashion Week. Uh, is jouw collectie dan zo dat mensen in één oog op slag kunnen zien? Dat is echt helemaal Monique Collignon. Waar onderscheid jij je mee? Ik denk, om de vraag een antwoord te geven, denk ik wel dat mensen dat tegenwoordig meteen zien. Wat ik merk is dat ze altijd zeggen van ja, het is heel uh, vrouwelijk, draagbaar, maar toch stoer. En dat is denk ik een kenmerk, of zijn drie kenmerken die toch wel steeds terugkomen uh, in de collecties. Dus je bent heel herkenbaar. Uh, Zo'n show tijdens de Fashion Week uh, doen, hoe lang doe je dat al trouwens? Op de Fashion Week? Ja. Yeah. God, ik zou nog niet eens even weten hoeveel collecties ik. Maar van de à porté collecties ben ik in 2009, in januari, begonnen. Dus dat is Pret dan de vijfde Confectie. ja. Ja, ja. confectie. En dat is denk ik nu dan de vijfde keer. De vijfde keer. Um, om zo'n show te doen, het lijkt me een ongelooflijk arbeidsintensieve uh, toestand. Klopt. Kost dat geld of levert het ook echt wat op? In eerste instantie kost het geld. En um, daarvoor heb ik natuurlijk uh, cultuurshows ook altijd gegeven. En dat is sowieso een, uh, toch wel een moeilijke business. En sinds 2008 kan ik toch wel zeggen dat dat aardig is ingestort. Dus en iedereen verwacht maar dat je shows geeft en uh, leuk leuk... en je bent nog niet klaar met de show, wanneer is de volgende show... en mensen staan er helemaal niet bij stil wat voor hun geld dat kost... En mijn show op de Fashion Week is natuurlijk uh, een presentatie eigenlijk aan pers en aan de inkopers. En nu uh, vanaf maandag moet natuurlijk echt het echt de feest gaan beginnen, oh, hey, de collectie ontwerp. Schrijven. Dan moet geschreven ja. worden, ja, want anders houdt het natuurlijk toch op. Precies. Maar je doet het natuurlijk omdat het ook inderdaad iets blijkt op te leveren. Um, dat opleveren hoop ik natuurlijk nu toch wel eens een keer uh, echt mee te gaan maken. Maar vooral in het begin is het toch wel een merk neerzetten in de markt. Is toch natuurlijk wel weer iets anders. En um, het is ook opbouwen. Ik ben natuurlijk precies begonnen midden in de recessie. Uh, wat we hadden bedacht dat we misschien konden gaan schrijven, dat viel toch tegen. langzaam Langzamerhand zijn we weer aan het groeien. En verwachten nu toch wel te groeien, maar. Ik ga er toch wel vanuit dat ik ook de grens over moet om de echte aantallen te is gaan dus, halen. Het is echt een investering. Want ja. Wat kost het nou om, om zo'n show neer te zetten? Nou ja, een beetje show gaat al snel uh, natuurlijk. Op de Fashion Week gaat toch al snel naar 30.000 euro en hebben we nog geen collectie meegerekend. De, de Fashion Week op zich is 15.000-16.000 euro tenminste de zaal waar ik in zit, maar dan heb ik nog mijn mensen van de regie. Ik heb natuurlijk de kleedsters, ik heb natuurlijk alles achter de schermen wat georganiseerd moet worden en het vervoer ook. Kleine dingen moet je meerekenen. En dan krijgen we nog de collectie erbij. Ook aan tafel Han Bekke, die is directeur van mode in de Landelijke Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel, zoals het officieel heet. Uh, zijn er veel problemen op het ogenblik in de modesector? Nou ja, we hebben te maken in eerste instantie toch met de economische situatie, oh. die ook aan onze sector niet voorbij is gegaan. Uh, we zien weer licht achter de tunnel de laatste weken. Kruipt de verkoop van kleding weer wat omhoog? Textiel is in Nederland met name uh, innovatie. Technisch textiel, dat gaat, uh, dat gaat erzienlijk beter. Wat is dat? Technisch textiel? Technisch textiel, textiel is het textiel voor toepassing in auto's, in dijkbeschutten ja, ja. Ballistische balistische kleding, et cetera. En uh, in interieur is er nog steeds ook een, een moeilijke sector. Oh. Omdat uh, de huizenmarkt vastzit. En zo Fashion Week deze week, is dat voor de sector van belang... Ja, ik vind het wel. Ik vind um, het totaal van de activiteiten van de afgelopen week geeft een enorme boost aan de, een enorme push aan, aan de business in, in, in de mode. Um, ik heb een aantal evenementen meegemaakt. Het begon afgelopen weekend met de modefabriek. Mm -hmm. En dan morgenavond eindigt het al met de laatste show, ook dag van Hunkermuller Lexus. Monique, gisteravond, de opening op woensdag. Um, het is wel een gebeuren waar de zeker in deze tijd de sector zich aan kan uh, op, uh, ja, oprekken, zou ik bijna zeggen. Hoe dan? Om, nou ja, omdat we die impulsen op creatief gebied zo ontzettend nodig hebben in mijn ogen. Oh. En um, Nederland heeft een aantal sterke troeven op het gebied van creatie. Überhaupt staat de creatieve sector in uh, de aandacht als motor voor de economie. Oh. En, waar wij ons als Modent ook met name voor inzetten... is om een brug te slaan tussen die creatie en die commercie. Maar, noem eens even die troeven die jullie nou, al een, hebben. Nou, we hebben een fantastisch modeonderwijs. Dat zien we nu de producten van. Dat zijn de jonge ontwerpers. Um, Monique loopt natuurlijk al een, een aantal jaren mee. Maar Jan Want, Daminio, jij, jij doseert ook... Nee, heb ik wel gedaan overigens. Maar, nee, okay. dat doet niet maar Jan Daminio bijvoorbeeld, een Bas Kosters, Mara van Gaans. Het zijn. Het is een nieuwe, Iris van Herpen niet te vergeten... Dat zijn... Uh, mensen die een goede opleiding hebben gehad in dit land. We hebben een fantastische creatieve mode-onderwijsstructuur. Uh, en die beginnen nu ook hun business te doen. Oh. En, en dat vind ik van belang, omdat we ook. Um, samen met de overheid een programma hebben om in het buitenland Dutch design, mode en architectuur te promoten. En dat kan alleen, vind ik, dat je, wanneer je daar ook in Nederland een goede basis voor hebt. En daarvoor is die Fashion Week zo belangrijk. En Monique, herken jij het belang van die Fashion Week? Kun je dat onderschrijven? Merk je daar iets van? Ja. Nou ja, ik vind het wel heel belangrijk dat dat uh, het is wat de veertiende editie geloof ik, dat dat uh, destijds uh, in werking is gesteld en dat er gewoon mensen de schouders eronder hebben gezet om juist, nee, wij hebben natuurlijk niet van uh, oudsher een, een een, een, een, een, we zijn een textielland. Ja. Hè, en niet zozeer een modeland. En dan is het wel goed, want we hebben dus wel, wat Han zegt... het creatieve talent, dat dat ondersteund wordt. En het is natuurlijk wel een podium om dat te laten zien. Het is heel goed dat nieuw talent uh, zich daar kan manifesteren. Maar ik denk ook voor wat gevestigde namen... is het gewoon ook goed om te laten zien. Ik denk nog niet, we zijn er nog lang niet, hoor. Maar ja. uh, ik denk wel dat het gewoon een... Uh, het is een goed podium. We, kijk, we gaan zo even met z'n drieën praten... waarom we er nog lang niet zijn als modeland maar inmiddels ook aangeschoven bij ons Roland Kaan. Uh, u staat aan het hoofd van ruim 600 uh, modewinkels. Ik heb net even genoemd over welke ketens het gaat. Uh, in heel Europa. Uh, u heeft deze week natuurlijk ook die Fashion Week bezocht. Uh, wat vond u ervan? Uh, Jan Tamino, groot, groot, groot talent. Internationale topklasse. Nou, Kijk. Ik, ik, ik zag die uh, modellen daar op plateauzolen binnenkomen, wankelen werkelijk. Dat ik dacht, mijn god jongens, moet dat nou allemaal zo gek? Ik geloof een, een, een halve meter hoog? Ja, overdrijven is ook een kunst. Oké, okay, goed. Tiedeke, ik overdrijf. Maar, nee. <coughs> ik, ik vond dat <laughs> ze... Ze konden met, niet normaal lopen. Nou, de professionele, professionele modellen, de oudere modellen, liepen er fantastisch op. En... Uh, het vriend van Jan vertelde ons dat ze geoefend hadden met iemand ernaast. En ja, twee of drie jongere modellen hadden er iets meer moeite mee. Maar ik vond het toch wel imposant. Want doordat het zo langzaam ging, kon je ook heel goed naar de designs kijken. De prachtige stoffen. Eh, drie dubbel geweven jacquards, ongelooflijk. Zijn dat designs die u uiteindelijk in een van uw zaken gaat voeren? Nee, dit is kunst. Ja, precies. Ja. Dat is het punt natuurlijk. Afgelopen maandag stond er een foto in de Volkskrant. Nu weet ik niet van welke uh, uh, catwalk dat vandaan kwam. Maar u zult die foto waarschijnlijk allemaal gezien hebben. Een uh, negrowide meneer met een soort uh, ja, schotsachtig uh, uh, ruiten jasje. Met ook een schots- ruiten... Uh, Jurkje met een soort kroon op zijn hoofd, waar uh, volgens mij uh, nou ja, 15 uien of zo uitsterken, dan denk ik, ja, maar dat kan je wel voorstellen. Het lijkt me hartstikke leuk om te lachen met de collega. Maar wie gaat dit nou in zijn zaak? Ik zie het bij MS-mode uh, niet tevoorschijn komen. Ah, het is MNS-mode. Ja, maar MS-mode heeft gewoon een andere doelgroep. Ja. En het begint natuurlijk met uh, creativiteit. Het begint natuurlijk met in de top van de markt... een aantal geniale mensen die dingen neerzetten... waar we allemaal door geïnspireerd raken. Ja. En dan, he, op een gegeven moment komt dat dan ook terecht... bij het grotere publiek, het meer modevol. Maar betekent publiek. dat dat u dus op zo'n show daarnaar staat te kijken... en denkt, verrek, dat ideetje dat kan ik meenemen? Nou, uh, om te beginnen doe ik dus zelf niks aan het de designs bij M&S Cool. Nee, maar goed, de, de mensen die today. voor u werken... Nou, die worden natuurlijk geïnspireerd door grote ontwerpers... maar voornamelijk door de catwalk van het leven. En de catwalk van het leven zijn straten als Oxford Street, uh, Rodeo Drive. En, uh, dus de designers die bedenken dingen... die worden dan weer gekocht door de mensen... die waar Cool Cat en Today door geïnspireerd raken. Mensen als Mary J. Blige, uh, om maar een voorbeeld te noemen. Dus de popsterren. En, uh, maar ook uh, um, ja, Jan Terminio heeft natuurlijk... Uh, um, ja, ik kan even niet op de naam komen, die hele beroemde uh, dame nu van, de, van, de, van. Lady Gaga. Lady Gaga, mm -hmm. precies. Lady Gaga, die, die wordt nu door Jan gekleed. Ja. Dus Lady Gaga, de spullen die zij draagt, dat dient weer tot inspiratie van onze ja, designers, het is het die verkopen Ik heb een, een beetje van hem gedragen. Nou, wat ik bij de show van ja, Terminio. Ja, onderschat het niet. Wat nee, nee, ik bij de show van nee, Heeft impact? Dat ja. is de, het gebruik van materialen. De, de investering die hij doet samen bijvoorbeeld met het Textielmuseum Audax in Tilburg. <laughs> om nieuwe stoffen te, en, en nieuwe toepassingen. Ik denk dat dat ook een heel een signaal afgeeft... aan degene die in de zaal zit. Ik ben met Roland eens dat je dat, dat een deel, dat was kunst. Uh, ja. Sinaïres van Herpen, kijk, is ook kunst in feite. Maar het gaat om de inspiratie die verder door in de keten... Uh, uh... Meneer Bekke, u bent dus van de koepelorganisatie. En uh, zitten daar nou bij die Fashion Week de juiste mensen... Die straks, hè, want er is een enorme kloof tussen de kunst die daar vertoond wordt... en wat er uiteindelijk in winkels hangt wat verkocht moet worden. Maar zitten daar wel de retailers, de, de die detaillisten? Die zitten er wel, maar ik vind het onvoldoende. Maar hoe komt dat dan? Want ja, ik, ik denk dan, nou wel, ja, laat eens wat draagbaarders zien daar. De, de, de creatieve sector moet oppassen dat ze ook niet zichzelf gekeerd raakt. Um, uh, wij voeren vele gesprekken met allerlei ook met de Fashion Week en anderen die, die, uh, die uh, activiteit organiseren... in en rondom de Fashion Week, om vooral ook te wijzen... op het belang van, van, van handel en industrie. Ik vergelijk het altijd met de London Fashion Week. Dat wordt gedragen door handel en industrie. Uh -huh. En dat doen wij hier onvoldoende. En je moet die vertaalslag maken, je, moet, je hebt die steun nodig. Maar hoe doe je dat dan, als, als u het nou ja. signaleert, dat die er is? Nou ja, dus de mensen die braaf. moeten verkopen, die komen niet voldoende... Praten, uh, oh. motiveren om te komen. Kijk, Roland, die, die, ja, die zat zit er, er. wel. En, ja, maar om maar, maar, maar omdat even te vertellen is ook En Roland niet alleen. Kijk, nee. als, als, als, vanavond gaan we naar de show van Supertrash. Dat is echt een commercieel bedrijf. Ja. Van een hele commerciële dame, Old Jay Golson. En die maakt uh, wel echt hele uh, draagbare, draagbare dingen. Hè? Tuurlijk. Ja, Tuurlijk. Dat is gewoon voor, de, voor, de, voor, voor, het, voor het grote publiek. Uh, zondag is de show van Hunkemuller. Mm. Ja, de, de, Ook daar waarschijnlijk. Ja, de Nederlandse Victoria's Secret, als je het zo maar <laughs> nou, u gaat hem wel hey. heel ver. Ja, ja, ja, ik heel je heel grapig ja. Grapig dat vind ik wel heel grappig. Heel grappig. Jij je kan Ik andere associaties. Ja. Ja, ja, ja. God, ja. heb jij vandaag je hunkerbulletje ja. Nou, dat is toch niet wat Victoria's Secret bedoelt, hoor. Nee. Ja, ik vind Century Secret natuurlijk ook echt spectaculair goed. Ja. Maar ik vind Hunker Mudder, is wel degelijk een heel goed bedrijf. Met honderden winkels. En, en net zoals... Uh, Staat u op het punt om dat over te nemen of zo? <laughs> nee, uh, nee, we hebben net, net MNS over Ja, we kunnen niet alles tegelijk. Oh, okay. ja. Past dat eigenlijk wel bij uw imago van de, in de winkels? Want het is toch voor de oudere dames, uh, terwijl u met Cool en al veel jongere publiek bereikt. Ja, nou. Oh, onze huidige keten, Samurk Today en Coolcast, zijn natuurlijk voor jongeren. En ja. um, wat je ziet, is dat er een steeds grotere groep vrouwen een maatje meer wordt. Dat we allemaal een dagje ouder worden. En het is natuurlijk niet puur voor een heel jong publiek, maar MS is wel voor een hele vrouwelijke vrouw. Voor een echte vrouw. Met, uh, ja, met iets meer boezem en iets meer heup. En uh, ja, de Nederlandse man De kan mooiste het modellen, op, zeg maar. Precies. Um, we gaan even iemand anders luisteren, want modeontwerper Marloes Blaas staat dit jaar voor het eerst met een grote show op die Amsterdam Fashion Week. En onze verslaggever Misha Blok bezocht haar atelier in Utrecht, waar deze ontwerpse druk bezig is met de laatste voorbereidingen. Nou, dan gaan we hier uh, de trap op. Hij kraakt een beetje. Komen op, uh, op de eerste verdieping langs de was. Als was langs de kattenbak, kom hier in mijn atelier. Nou, dit is mijn, uh, mijn grootste werkkamer. Uh, dit is eigenlijk een beetje het hoofdkantoor, zoals we hem noemen. Moeten we moeten wel zelf heel hard om lachen, want dat is natuurlijk uh, alles behalve een hoofdkantoor uh, hier al. Maar hiernaast heb ik uh, nog een werkkamer. Iets, uh, iets meer een rommeltje, want hier uh, staan alle machines. Je staat straks voor het eerst met een grote show op de Amsterdam Fashion Week. En hier gebeurt het dan allemaal? Gewoon in een, in een huis, in een rijtjeshuis, in de Rivierenbuurt, in Utrecht? Ja, ja daar gebeurt het allemaal. Ja, of ik daar nou heel trots op ben, dat, dat weet ik niet. Um, maar het heeft ook wel natuurlijk iets, uh, iets heel persoonlijks. En uh, in, de, in je werkkamers hangen kale gloeilampen aan het plafond. Zijn het zware tijden voor uh, beginnende modeontwerpers? Nee, dat is gewoon uh, luiheid. <laughs> En zo vlak voor de Amsterdam Fashion Week. Gezonde spanning of gekmakende stress? Nou, nu nog wel gezonde spanning, maar neigt er wel een beetje naar gekmakende stress, om heel eerlijk te zijn. En wat voor show gaat het worden? De inspiratie voor de collectie die, die komt voornamelijk uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Ik heb daar een bepaald beeld bij hoe die vrouw daar heel krachtig in gestaan heeft. Op de fiets, werk, van, hè, naar haar werk, uh, in de fabrieken. En daarnaast vind ik het ook belangrijk dat kleding een vorm van, uh, of, of, of praktisch is. Het hoeft niet, uh, hè, dat is een, een vraag die je vaak krijgt, van oh, mode op de catwalk, daar snappen we niks van. Nou ja, ik denk dat het niet heel moeilijk is om mijn werk uh, te begrijpen. Ik denk dat het vrij praktisch en draagbaar is. Dus je moet ermee op de fiets kunnen? Vooral mode in Nederland, ik bedoel, we zijn praktische, nuchtere mensen. En we willen toch wel kunnen fietsen met wat we aanschaffen, ja. Oh, nou, daar gaat de uh, strijkbout. <laughs> Strijkbout is klaar voor gebruik? Ja, voor gebruik. Ja. Wat een mooi strijkijzer. Ja, dat was mijn kerstpakket dit jaar. Als, als ZZP'er moet je jezelf natuurlijk ook een kerstpakketje geven. Dus uh, ik vond dat ik wel een nieuwe strijkbout uh, kon gebruiken. Twee jaar geleden ben je afgestudeerd hè, aan uh, het Fashion Instituut in uh, Arnhem. Uh, en toen ben je daarna meteen voor jezelf begonnen. Was dat een uh, enge stap? Ja, dat was een hele enge stap. En mensen vroegen mij toen ook heel vaak... het was natuurlijk ook crisis. Dus het is nou niet echt de meest geniale tijd... om uh, iets voor jezelf te gaan beginnen. Vooral in zo'n toch wel moeilijk vak. Um, maar ik dacht, ja... Weet je, mijn collectie was goed ontvangen. En ik dacht, laat ik het ijzer maar smeden nu het heet is. En niet gaan zitten wachten. Kijk, die modewereld is ook wel... Uh, het is ook gehyped. En uh, er, er komen heel veel... Uh, afgestudeerden elk jaar van de kunstacademies. En die staan ook weer klaar om jouw plek over te nemen. Maar je bent nu dus twee jaar bezig. Als je nu terugkijkt op die twee jaar... is het moeilijk om rond te komen als beginnende modeontwerper? Ja. Ja. Daar kan ik echt niet, uh, kan geen leugen over vertellen. Het is ontzettend moeilijk. En uh, toen, ik, toen ik jong was... en ik zeg maar, had besloten van dat ik modeontwerpster uh, wilde worden... Je bent nog steeds jong, toch? Ja, ik ben nog steeds jong. Maar toen ik nog veel jonger was en een beetje blu, toen uh, dacht ik natuurlijk van, ah, oh, die ontwerpers die op zo'n Fashion Week staan... nou, die hebben de poen in de zak. Dat was natuurlijk een, een illusie die ik had. Maar ja, niks, dat is gewoon niet waar. Ik heb nog steeds geen poen in mijn zak. En ik heb nog steeds een bijbaan. En ik werk hard, zeven dagen in de week, elke avond. En nou ja, gelukkig heb ik een, een vriend die, uh, die wel gewoon uh, een baan heeft... En uh, een goed inkomen verdient waardoor we in ieder geval uh, onze huur en eten kunnen, kunnen betalen. Maar het, is, het is, ja, kan niet zeggen dat het, uh, dat het ruim is. Dus dankzij je vriend zijn we gewoon een nieuwe modeontwerper <lacht> in Nederland rijker? Ja, bedankt uh, Joeken. Ja, absoluut. Dat is wel waar. Ja. Uh, welke route heb je voor jezelf uitgestippeld om, om snel tot, uh, tot een wat groter succes te komen... zodat je gewoon je eigen atelier kunt, uh, kunt krijgen... en uh, een grote verspreiding van jouw kleding over heel Nederland? Ja, nou ja, nummer één is natuurlijk productiepunt. Dat is gewoon uh, ontzettend belangrijk. Productie, sales en um, ja, kwaliteit. En ik, ik, ik, ja, ik hoop gewoon echt dat ik die productie het komende jaar op gang uh, ga krijgen. Maar ja, dan gaan we weer. Dat is natuurlijk een hele onderneming. En dat vind ik heel eng. Ja, vind ben ik heel eerlijk. En dat vind ik heel eng. Ja. Hi, mom. Hoi. Hoi. Ja, mijn moeder die komt altijd de laatste weken... En dan komt ze altijd helpen met de knoopjes en de zoompjes en de lunch. En uh, mijn wc schoonmaken en dergelijke. Ja, hi ik wist niet dus dat ik dat ook ging doen. <laughs> nee, dat is nou, ook Nou, vrouw dan maar. Hoi, hoi. Hoi. Ja. Mams, die kwam nog even helpen met de toiletten. U hoorde onze verslaggever Misha Blok... die modeontwerper Marloes Blaas in haar atelier bezocht. Praten we verder over ondernemen in de mode... doen we met modeontwerper Monique Collignon. Rodeland Kaan van Cool Wonder Woman America Today. En ook sinds kort M&S Mode. En Han Bekken van brancheorganisatie Modent. Monique Corleon, uh, je hoort deze reportage. Ja. Is, de, is dit wel heel erg bekend ja, terrein, ook voor jou? Ja, ja, dit is heel herkenbaar natuurlijk. Want ik zat ook op de keukentafel met een huishoudmachine en noem maar op. En iedereen kwam helpen, ja. vriendinnen. En ja, mijn man, inmiddels mijn man natuurlijk... Uh, die heeft ook altijd uh, voor gezorgd dat we nog een boterham hadden... en de huur konden betalen. En Ja, is gewoon, zo werkt het gewoon. En je en... dagelijks afvraagt hoe het verder moet of niet? Jawel, wel. Alleen dat hebben we nog steeds natuurlijk. En uh, oh, want ik helemaal natuurlijk niet uh... natuurlijk. Je bent, je, je staat aan de top. Je hebt naam ja. gemaakt. Ja. En, goed, en ja. op een of andere manier heb je dus nog steeds niet... want je zou zeggen, die vrouw ja. schat helemaal rijk. Ja, was maar waar, hè. Ja, maar ik zit in Nederland en ik denk als ik... Uh, en ik ben leuk, de, de Dutch designer of de heer geworden... is allemaal erg leuk. Ja. Maar als ik dat in de Verenigde Staten was geweest waarschijnlijk... was mijn bankrekening <laughs> ook uh, aardig top maar, geweest. Maar hoe komt dat dan? Zeg... Ja, we leven natuurlijk toch in een, in een land... En, uh, laten we eerlijk zijn, iedereen wil toch voor een dubbeltje... op de eerste rij zitten. Uh, iedereen vindt het geweldig, wil alles hebben. Een mooi jurkje, dat wil ik wel hebben. En als we dan horen dat er toch... Voor betaald moet worden of zo, dan is het toch vaak wat moeilijker. Hoeveel huurkjes verkoop jij per jaar? Oh, dat tel ik eigenlijk nog niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Wij zijn natuurlijk nu groeiende, dus onze productie die gaat nu omhoog. Uh, wat ik net natuurlijk hoorde in het, uh, in het stukje van, ja, over productie en de sales. Oh, oh. En daar draait het natuurlijk allemaal ja. om. Maar dan heb je bijvoorbeeld de sales en dan ga je in productie. En dan moet je de orders plaatsen bij fabrikanten. En dan heb je bijvoorbeeld 100 of 150 uh, meter van één decent te bestellen. En dan bestel je natuurlijk maanden voordat, uh, voordat je het nodig hebt. En ik heb het ook meegemaakt. En dan net voordat je in productie gaat, zegt zo'n fabrikant... We maken hem niet meer, want zij wachten gewoon... Ze zeggen van nemen de order aan, maar dan wachten zij op die 1000 of 1500 meter die zij moeten produceren. Zeggen dat niet vooraf, maar zeggen uh -huh. dan achteraf: We hebben hem niet geproduceerd of dus produceer hem niet meer. En dan kan je dus die orders hebben. En dan kan je dus niet gaan leveren, want je hebt die stof niet. En dat is natuurlijk zo verschrikkelijk frustrerend. Dus het ontwerp is één ding, het talent hebben daarvoor. Maar het, het, het, de hele uitwerking daarvan. En, uh, dat, is het, dat is echt Marloes een onderneming. Dat is echt een onderneming. En van een modeontwerp word je toch ook ineens een soort ondernemer. En dat is toch wel een heel ander verhaal. Kan jij. Niet? Oh, ja. Is, is dit. Uh, een algemeen verhaal voor de hele branche? Nou, dat wil ik niet zeggen. Um, wat betreft het verhaal dat we net hebben gehoord van ontwerpers uit Utrecht... en wat uh, Monique ook bevestigt... Uh, zeker voor, uh, voor, voor kleine uh, ont bedrijfjes, ontwerpers die voor zichzelf willen beginnen... Um, er zijn eigenlijk drie kernproblemen. Dat is financiering van je stoffen, van je productie. En dan maar wacht, afwachten of je collectie aanslaat. Ja. En dan zorgen, kijken of je kan. En dat is krijgt. een hele grote gok, hè? Dat is een hele grote gok. En, daarvoor, en daar is ook geen financiering voor. Banken zijn niet geïnteresseerd. Menigbank profileert zich als fashionbank... maar als het gaat om kredietverlening... is er toch een andere afdeling binnen die banken... die daarover gaat. En dan, ja, dan, dan, en dan hebben we wel een micro-kredietfaciliteit... via het VNO en, en, en banken zitten daar ook in, ook door Prinses Maxima... niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Uh -huh. Er wordt onvoldoende gebruik van gemaakt, vind ik, door jonge ontwerpers... Het tweede probleem is de productie, wat Monique ook zegt. De aantallen, dat zijn toch kleinere aantallen. En het derde is de kennis op het gebied van verkoop. En dat kun je ook niet allemaal verlangen van ontwerpers. Want de creativiteit. Want het, zijn, en dat ondernemerschap het zijn ontwerpers, gaat het zijn creatief. Samen. Dus vandaar ook dat ik pleit voor meer samenwerking tussen bedrijven die dat stuk wel in kunnen, maar in kunnen vullen. Als Monique Collignon nu de koppen bij elkaar steekt met Roland Kaan. En dan moeten jullie... Hè? Jij gaat dan de kleine hoekjes bij M&S-mode... Monique Collignon verkopen. <laughs> Ik bedoel, je moet toch die samenwerking opzoeken... tussen uh, ja, ja. het talent en, en de creativiteit doet en dat de verkoop. M&S uh, doet dat met Rosanna Lima. Oké. Okay. Um, Jammer, Monique. Dat ja, dacht dat niet, vind ik, ik ook jammer. Even, want hebben we het, vinden de enige Rosanna, maar hij is natuurlijk een stilist. dus geen ontwerpster. Nee. Dat vind ik dan weer jammer. Ja. Ik moet natuurlijk wel pleiten voor mijn eigen vak. Uiteraard. En, uh, ja. Nee, maar ik bedoel, dit soort samenwerking... of, of dat nu, nu gebeurt hier aan tafel... maar je zou zeggen, die, die kloof moet je toch kunnen overbruggen. Maar onderschat niet, uh, Tineke, hoeveel afgestudeerden terechtkomen in styling-teams van bedrijven... waar ze ook een creatieve input ja. hebben. Ik denk goh, bij Roland heel. ook. Roland doet daar ja. ook heel veel in, weet ja. ik. Ja, maar Monique, maar, is het voor jou opeens dan interessant om bijvoorbeeld toch eens te kijken... goh, misschien uh, wil meneer Gucci wel wat met me of zo? Of is, is, speelt dat eigenlijk niet? Nou, Eer, eerst ja, toch het, zelf. ontwerpen ja, in vaste je, dienst gaan... wordt. Dat zou er ook naast kunnen natuurlijk. Uh -huh. hè? Want dat zijn meerdere die dat ook doen. Nou ja, uh -huh. uh, dat, ik zeg geen nee natuurlijk. Als er vandaag gebeld wordt <laughs> zit ik vanmiddag nog in het vliegtuig. Uh -huh. Ik moet mijn paard even wachten. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden ook om te beginnen als ontwerper. Of wat is je doel of wat wil je, wil je gaan bereiken. En op een gegeven moment, ja, ik ben een bepaalde uh, weg ingeslagen... en ik ben natuurlijk ook niet drie jaar geleden afgestudeerd. En wat jij net al zegt, iedereen heeft dan het idee dat je er al bent. Dus waar ja. ze dat vandaan halen, weet ik ook niet. En ik werk me ook uh, drie keer in de rondte. En dan denk ik van ja, ik zou heel graag samenwerken met een... Uh, of met een mooi bedrijf, of een productiebedrijf... of een winkelketen, of wel een we uh, schoenenfabrikant. een Frans voor CNA ontwerpt of zo. Ja, precies. Hartstikke leuk. Ik ben ja. er ook klaar voor. Meneer en, Kalt, wat is uw advies aan deze wereld? Aan deze wereld of aan ja, Monique? De, nee, de, de, de wereld van, van Monique, ja. ja. Nou, Ik, ik denk dat er toch een groot verschil is tussen echte designers... zoals Monique, uh, Jan de Minio... En de stilisten die uh, opereren voor zeg maar, de meer commerciële, de grotere doelgroepen. Dat is een ander uh, smaakniveau, dat is een, uh, een, ander, een andere doelgroep, dan de eenvoudig. Het is veel meer toegesneden op een individu wat Monique doet. en veel Terwijl wat, wat wij met Coolcat en uh, MNS doen... Ja. is natuurlijk kijken naar de grootste gemeente Absoluut, delen. En ja. zo, maar, de, zo maar zo komen mogelijk. ontwerpers in Nederland dus nooit aan de bak? Nee, ja, want, dat is niet waar. Nee, We hebben ongelooflijk veel toptalent. De, de creatieve team van Diesel is jarenlang geleid door een Nederlander. Uh, Ville, het design wordt geleid door een Nederlander. We hebben ongelooflijk veel talent. Er werken meer dan 100.000 mensen in de Nederlandse mode-industrie... Ja. En dus de, laten we dat niet onderschatten. Nou, denk ik, nog, wat het vervelende is, dat de overheid in Nederland... op een verschrikkelijk slechte manier met onderwijs omgaat. Niet alleen in, in... En u breekt daar juist een lans voor, meneer? Ja, nee, de, dat zijn gevestigde opleidingen. Maar we maken ons wel zorgen in de branche... over het overheidsbeleid ten aanzien van het onderwijs. Uh, waar een enorme nivellering naar onze mening gaat, uh, gaat, uh, gaat ontstaan. Um, dus dat, maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit nu van het, het modeonderwijs op internationaal hoog niveau staat. Absoluut. Ja. Nou, nog even. U zegt de, de modebranche zit een beetje in een crisis. Begrijp ik dat de nou, grondstof... is. een beetje. Nee, ik zei juist dat we weer de weg omhoog gaan vinden. Ja, de weg omhoog, uh, Maar goed, heeft in het, de is de niet, gezeten. Uh, het is niet. Het uh, is niet zoals het was in 2007. Oké. Okay. Uh, het het, het verplaatst zich. Oh, we moeten allemaal weer. Uh... Aan het gaan ophouden met jullie, wat nou, ontzettend jammer nou, is van, hè? <laughs> Het ging in ieder geval over ondernemen in de mode. We spraken erover met modeontwerper Monique Conignon, mode modeticoon Roland Kaan en Handbekken, hoorden u als laatste van brancheorganisatie Modint. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en heel veel succes ook. En veel plezier deze week nog de laatste dagen. Absoluut, heel veel succes. Ja, informatie uit dit programma is terug te vinden op onze website... www.trosinbedrijf.nl en op teletextpagina 257. Uh, hartelijk bedankt voor het luisteren wat ons betreft. Heel graag tot volgende week. Nu hier op Radio 1, het nieuws van half drie met Ewoud de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. In Egypte zijn voor de vijfde dag op rij tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het bewind van president Mubarak. Er zijn berichten dat de politie in Alexandrië met scherp op betogers heeft geschoten. De afgelopen dagen blijken bij de protesten meer doden te zijn gevallen dan bekend was. Er zijn inmiddels zo'n 50 lichamen geteld. Volgens journalisten hadden veel lichamen schotwonden. Het uitgaansverbod gaat vandaag al om vier uur in. En in Cairo hebben tanks straten naar belangrijke gebouwen geblokkeerd. In supermarkten in de hoofdstad wordt gehamsterd. vrees dat de protesten en het uitgaansverbod nog dagen aanhouden. De zelfmoordaanslag op het vliegveld Domodedovo in Moskou is gepleegd door een man van 20 uit de Caucasus, zegt het Russische onderzoeksteam. Het zou gaan om een man uit het noordelijke deel van de Caucasus. De aanslag in de internationale aankomsthal zou specifiek zijn gericht op buitenlanders. Bij die aanslag van afgelopen maandag kwamen 35 mensen om het leven en vielen 180 gewonden.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium Live vanuit uh, Carré. We zitten in de Amstel van je dus op de vierde etage. Als u in de buurt bent, komt u even langs, want we hebben straks een geweldige live muziek. Vanuit uh, Amerika komt hij helemaal. Uh, en verder interessante gasten. Uh, Kees van Koot onder andere, die komt langs over Senta Moer, de literaire theatertour. Uh, dichteres H.K. Peters, die... Uh doet nu even een hap van een broodje, want die is er ook al. Uh, Aad Zelen komt over zijn roman vertellen. Uh, Dana Linse over de film. Uh, 80 seconden latent talent hebben we. En Frank Boeien in de virtuele vitrine. En dit half uur Victor Leu aan tafel en uh, Ursul de Geer... die brengen de aanslag dat uh, de, de, de publiekstrekker destijds... Uh, 82, 81, 82 van de uh, Mulis uh, naar het theater. Donderdag is de première geweest. De recensies die zijn net binnen. We, voordat we uitgebreid gaan praten straks... even kort uh, al iets gelezen, Ursul. Ja, NAC heb ik gelezen. En de Volkskrant. Erg prettig. Die waren heel fijn. Ja, ja. heel fijn. Ja. En, ja. en Victor? Ik, uh, ik heb een eigen techniek om, om te gaan met recensies. Ik hoor van, uh, van mensen die ik heel erg vertrouw... Uh, wat de strekking is. En ik ga aan het eind van de tournee ga ik het, uh, ga ik het uitpluizen. Oh, ja. Om de dodenvoudige reden dat het... Uh, dat ik moet nog op, hè? En ik heb geen zin om ongeveer tien dagen te doen over zinnen die door mijn hoofd sproken. Ofwel zinnen waarin, waarin je bejubeld wordt. En dan sta je dus dat ook te acteren. Mm -hmm. zo van, oh, dit is goed, En dan komt dat stukje wat zo goed werd gevonden. <laughs> of waar, waarin iets negatiefs over je gezegd wordt. Ja. En dan sta je tien dagen te denken, van: zou het dan toch anders moeten? Terwijl je er zes weken aan gewerkt hebt om het precies zo te doen. overal zijn redenen ervoor. Maar hij, weet, en en nog ik... voor. Maar hij dus... weet nog niet dat ik alles ga veranderen nu ik die recensies heb geweest. <laughs> ja, dat snap ik. Daar is ook alle aanleiding toe. <laughs> ja, nee, hoor. ja maar dat, dat vertrouw ik allemaal. Ja, dat goed dat goed vertrouw allemaal. Aan het einde ja. van de tournee, dan uh, wordt ja. alles voor je maar verzameld. Maar ik, ik, ik ben heel blij met, met uh, NRC en, en, en voorschand ja. uh, Zonder dat je ze gelezen hebt, ben ja. je toch blij mee. Ja, absoluut. Goed ja. zo. We praten zo verder. Uh, dan de live muziek. Uh, I'm gonna introduce you now, oké? Okay? Oké, okay, fijn. Hij heeft als kind nog op de knie van Paul McCartney gezeten. Misschien komt daar zijn muzikaliteit toch wel vandaan. Hoewel, die heeft hij vooral van zijn, van zijn moeder, ook van zijn vader, ook muzikant... zijn muziek wordt omschreven als melancholisch en optimistisch. En hij heeft een zwak voor Nederland en wij vanaf vandaag voor hem. Hier is Gregory Page. The rain falls on Paris rooftops I watch the doves and pigeons fly And I hear laughter from a balcony below me above a beautiful gray sky Motor scooters chase All the cars that race As lights turn from red to green And twilight is the time Out of fashion is a crime The most beautiful women I've ever seen Ja, Gregory Page en zijn band Skylight op de piano... Josh Hermsmeyer op de drums en Bon Voyage Mon Cherie was het eerste nummer. Dat hoort hem straks in het volgende uur van uh, op je hem nog twee keer. Een citaat. Ver weg in de Tweede Wereldoorlog woonde een zekere Anton Steenwijk... met zijn ouders en zijn broer aan de rand van Haarlem. Zo begint de roman De Aanslag van Harry Mullisch. Na de verfilming van Fonds Rademakers. Goed voor een Oscar ooit, voor de beste buitenlandse film. Ja is er nu het uh, toneelstuk De Aanslag. Regisseur Ursul de Geer en uh, hoofdrolspeler Victor Leuk zijn mijn gast hier. Um, 30 oktober vorig jaar, toen overleed Mullis. Hoe ja. ver waren jullie toen met het stuk al, oh, Victor? Het stuk was dan al lang verkocht, zou ik maar zeggen. En wij mm -hmm. hebben heel veel audities gedaan... omdat wij uh, op zoek waren naar uh, de vrouw uit de cel. Uh, want, uh, want jij stond al vast, hè, als, als ja. hoofdrolspeler? Ja, ja, ja. ja. En, uh, dus Ursul en ik hadden eigenlijk, uh, eigenlijk al heel veel contact gehad... En uh, ja, het stond ongelooflijk ver al. En Ursul moet vertellen over hoe ver ze met de, met de voorbereidingen waren van de bewerking en dergelijke. Maar dat was ook al, denk ik, in, in grote lijnen. Uh, in oktober was die bewerking voor de tweede keer al uh, gemaakt. Want uh, met Leon van der Zanden, die de bewerking heeft gemaakt, ja. heb ik uh, fantastisch ja. samengewerkt. Omdat... Je hebt van die schrijvers die zeggen: en zo gebeurt het en niet anders. En hij is zelf regisseur. Dus hij, hij zegt: dit is het en doe er maar mee wat je wilt. En mm -hmm. ik, ik heb dingen aangedragen en hij heeft weer dingen veranderd. Dus dat was helemaal goed. En achteraf bleek, dat wist ik niet, dat Moolis het ook zelf had gelezen. Daar, daar, daar heb jij geen. geen nee, nee, ik mee heb ermee gehaald. Wat ik sprak Moolis op het boekenbal. En toen uh, vertelde ik hem dat ik de aanslag ging regisseren. En toen zei hij dat hij dat niet wist. Ik had toen begrepen dat hij niet wist dat de aanslag op het toneel zou gaan. En, uh, maar achteraf bleek dat hij niet wist dat ik het zou gaan regisseren. Want dan had hij misschien wel zijn goedkeuring niet gegeven. Dat zou zomaar kunnen. Nee, ik was hem, ik was hem tegen, voor de vakantie tegengekomen met een van zijn dochters... Ik uh, heb hem toen aangeschoten. Dus toen ik heb Victor Leuven gaan de aanslag doen. En uh, hij straalde, maar hij zei niks. En dat had te maken met die tumor. Dus ja, ik wist hij kon, niet hoe praten. praten. Nee. Ja. Maar zijn dochter heeft toen het woord genomen. Enzovoorts. En die hebben we dan weer teruggezien uh, uh, na afloop van de première. En die waren erg ontroerd. Ja. Het, was een, het was een heel bijzondere avond. Uiteindelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik wil zo met jullie verder praten. Maar Corret, ja. We gaan even naar het uh, schaatsen uh, de, de oh. in Moskou. En daar oh, zit Sebastian ja, Tieterman. Die, die weet er alles van. Dat is een werkwoord. Ik heb gekeken naar de wereldbekerwedstrijd op de vijf kilometer die daar werd verreden. En daar wint een Nederlander Bob de Jong... En dat is zijn tweede overwinning op een 5 kilometer in dit seizoen... in Wereldbekerverband, want hij deed dat eerder al in Heerenveen. En hij doet het in een baanrecord. Hij haalt er ruim 2 seconden vanaf van het oude baanrecord. Hij zet het baanrecord neer op 6 minuten, 19 seconden en 43 honderdste. En dat is een goede tijd voor Bob de Jong... die zich daarmee ook kwalificeert voor de WK-afstanden... en die zijn begin maart in het Duitse dorpje Insel. De Rus Ivan Skobrev, de Europees kampioen van dit seizoen... De Europees kampioen Allround en gisteren winnaar van de 1500 meter... Wordt tweede op ruim anderhalve seconde. En de Noor-Howard Buku eindigt op ruim drie seconden op de derde plaats. Jan Blokhuizen vierde. Als hij derde was geworden, had hij de weken afstanden bereikt. Maar hij wordt vierde. En dat is voorlopig niet genoeg. Hij moet uh, hopen op een aanwijsplaats. Wouter Oldeuvel wordt vijfde. En gaat op basis van het Wereldbekerklassement wel naar die weken afstanden. Waar dus twee van de drie plekken inmiddels voor zijn vergeven. Bob de Vries viel een beetje tegen. Komt niet verder dan de zesde plaats op die vijf kilometer, die dus gewonnen wordt door Bob de Jong. Dankjewel, Sebastian Timmerman in Moskou. Ik zit hier aan tafel met uh, Victor Leu en Ursel de Geer. We praten over de aanslag uh, nu op het, uh, op het toneel op de planken te zien. Even, even naar dat moment hoor, want uh, uh, uh, dus 30 oktober overlijdt Mülisch. Ja. Jullie zijn er dan, dan al heel, heel eind met, met die productie. Ik je dan, dan niet wel... aan het repeteren, hè? Maar denk je dan wel van het komt in een heel ander licht te staan? Of niet? Ja. Ja? ja. Ja, opeens gebeurt er iets waarvan je denkt... Van waarom nu? Waarom is hij, de... hij kan er dus niet bij zijn bij de première. En nu alle aandacht natuurlijk aan Moelis. En dat uiteindelijk heeft dat bij mij ja, ben ik enorm geïnspireerd geraakt. Want nu, toen hij er niet meer was, dacht ik, we moeten, we moeten daar iets mee doen. Ik ben mm -hmm. in de schouwburg geweest bij zijn begrafenis. En dat vond ik zo buitengewoon indrukwekkend en mooi. De toespraken, de beelden. En ik dacht, ja, we gaan de aanslag, Dan gaan we... We gaan het voor hem doen en maken. Ja. Dat heb ik steeds gevoeld. Voelde jij dat dat, ook dat zo een vind, gelukt is? Voelde jij dat ook zo? Ja, ik voelde in ieder geval aan, aan Erzul een enorme hartstocht. Uh, voor de taal en, en voor het onderwerp. En, de, en een enorme drive om.. om om hele mooie beelden te vinden en een, een ode te brengen. Ja. Het is ook, uh, ik vind het ook 100 gelukt. Ik vind het een, een helende voorstelling om te spelen... maar ook om, om, om, om te ervaren hoe de mensen daarop reageren. Mm -hmm. en voor de, voor, de, voor de, mensen, de paar mensen die het boek niet gelezen hebben... want het was echt destijds een, een, een kraker van je welste... Ja. Uh, die Anton, uh, de, ja. de, de, er gebeurt iets heel ja, lulles, kun je wel zeggen... want voor het Huis van de Buren wordt in de, de, de, de, bijna het einde van de oorlog... Ja, dus de, de, dus, hij, een NSB hij, erin hij zegt, in geschoten. Hij zegt, onze voorstelling begint met... Ver, ver, weg in de Tweede Wereldoorlog. Daar begint mijn geschiedenis... die de geschiedenis van een voorval is. En dat voorval is dat een NSB'er... aan het eind van de oorlog door het verzet wordt uh, vermoord. Voor, en het lijk uh, ligt voor het huis van de buren... de familie Korteweg. En de familie Korteweg, om, uit angst voor represailles... hebben eigenlijk een keuze... Ofwel ze leggen het aan de ene kant bij de familie aarts... ofwel ze leggen het aan de andere kant bij de familie Steenwijk voor de deur. En die hebben dan uh, de ellende. En dat, is, dat zijn wij geworden. En uh, dus in het verhaal, de ouders van Anton en zijn oudere broer... zijn uh, door de Duitsers gefuseerd ja, Hij is nee. in de fik gestoken. Hij is in de fik gestoken voor zijn ogen. Enzovoort. En dat is een, uh, een dusdanig trauma. En de vraag is nu de rest van, je, van het leven. Hoe ga je met dat trauma om? Mm -hmm. En uh, wat, wat, uh, waar, ja, waar elke dag de regie eigenlijk over ging... wat Ursula elke dag... Dat was uh, luisteren, denken, kijken, uh, er niet in die emotie. En dat klopt. Ik heb, het, het heb er lang over gedaan om het te begrijpen. Uh, namelijk, als je die emotie ingaat, zijn er maar twee mogelijkheden. Of je pleegt zelfmoord of je wordt gek. En dan is het einde van het verhaal. Nee, dat doet hij niet. Hij gaat de emotie niet in. Maar, het, maar desondanks is hij er al door mee bezig. Vaak zonder dat hij het weet. Dat, dat lijkt me lastig, want jij bent een acteur die ontzettend uh, ja. kan uitpakken. Dus dat ja. mocht eigenlijk niet. Nee. Nee, hij is daar boven. maar het was in uh, uh, volledig vertrouwen. We hebben even die eerste twee weken om elkaar heen gedraaid... om, om, om, om af te tasten van, van, van hoe echt is het nou bij jou wat we hier aan het doen zijn. Want jullie hadden ook nooit met elkaar samengewerkt. Nee, ik ken hem alleen als, als, als, als flamboyante uh, personality. Ja, ja, ja. ja. Maar, dus hoe... hoe, hoe wie zijn we nu? Hè? En, ja. uh, en toen was het na twee weken was dat duidelijk. Je zei: van ja, dit deugt heel erg. Dit is, dit, is, dit is echt, dit is heel goed. Ja. En hij hebben me totaal overgegeven en ik uh, uh, ben er heel blij mee. Ja. Ja. Want uh, je was inmiddels uh, als theaterregisseur ook behoorlijk gelauwd. Uh, niet waar, Ursel? Met Sander Sandro Marai heb je prachtige voorstellingen. Onder ja. andere gloed heb je gemaakt. De ja. um, van een huwelijk. Ja. En, en, en toen jij begon met deze aanslag stond, stond al vast dat ja. Victor Leu... die hoofdrol ja. moest gaan spelen. Ja. Was je daar blij mee? Ja, nou ja, blij mee. Ik, ik, je had het ermee ik, te was, ik was net zoals met het stuk de aanslag... de aanslag, gaan we nou de aanslag op het toneel doen... Victor Leus Steenwijk, Anton Steenwijk, een introverte man die, he, die niets doet, die alleen maar zo. Ja, ik voel hier enig nou Even uh, nadenken. Animositeit, ja, ja, even nadenken. Dus toen ik Victor tegenkwam, is er gezegd: Jochie, één ding. Ik ga de stilte bij je opzoeken. En, en, en het is me voor een groot gedeelte gelukt. En dat is, uh, ja, dat, dat vind ik altijd ontzettend leuk. Om, om met iemand te werken terwijl je iets van, van, van de ander wil zien wat je, wat je niet kent van hem. En dat vind ik een enorme ja. uitdaging. Zoals de aanslag vond ik een enorme uitdaging. Om te kijken wat Leon ervan zou maken. En of wij daar iets mee zouden kunnen op het toneel. Ja. Ja, ja, ja. Het, het, het risico van zo'n stuk is... Of van zo'n boek moet ik eigenlijk zeggen. Het is, het is een, een heel erg lineair verteld verhaal. Ja. Ja. Je moet voorkomen, denk ik... Dat je op het toneel hetzelfde gaat doen. Hoe, hoe, hoe voorkom je dat? Of zeg jij van nee, dat kan best? Nou, kijk, ik, ik ben een verhalenverteller. Dus ik wil het verhaal altijd zo duidelijk mogelijk, zo goed mogelijk uh, vertellen. En dan wel een beetje op mijn manier. Maar als ik het waardevol vind dat mensen nadenken of dingen ervaren tijdens het toneel. Omdat het verhaal goed verteld is en het is een mooi verhaal. dan. Dan ga ik niet daar nog eens iets bovenop zetten. Dus ik ga niet het in een ziekenhuis laten spelen. waar Anton in bed ligt en op zijn sterfbed aan de verpleegsters nog eens even zijn verhaal vertelt. De, dus een eigen interpretatie? Dus dat krijgen we niet. Op, bovenop uh -huh. de vorm doe ik niet. Maar ik nee? zoek in de vormgever van het verhaal momenten. waarop, laten we zeggen, de magie van het toneel, die eigenlijk alleen maar bij het toneel tot stand komt... niet bij filmen en niet bij het lezen van een boek... maar uitsluitend is gereserveerd voor het toneel. Uh -huh. Ja, dat element probeer ik heel erg te versterken. Geef eens zo'n moment uit, uit deze voorstelling... dat je zegt, nou, daar is dat heel erg goed gelukt. Daar trekken nou, die mensen mee naar het theater. Ja, dat, dat is zo, zo moeilijk. Ik, ik, ik, kan dat, ik kan dat niet zeggen. Ik kan dat niet omschrijven. Omdat nou, voor mij... Die momenten laten zich wat mij betreft niet omschrijven. Dat, dat ervaren ze. Dus het zit vol met dat soort dingen. Ja, maar je zal ongetwijfeld nee. tijdens de repetitie ja, nee, ook ik, iets gehad mij... hebben. Victor, weet het meteen? Het ja, ene ja, moment. Nee, nee, nee okay, ik heb niet, niet, niet, niet momenten. Maar, maar het gaat over, het gaat over de, de instelling die je, die je deelt. Omdat het een, een, een, ja, levend is. Hè. Dat je, het, het, het, het, het performt, als het ware. En voor mij zijn. Uh, hoe uh, komen er zinnen, zinnen naar boven die door, door een bewerking komen? Want het is natuurlijk. Uh, heel veel van het boek is er niet. terwijl het, verhaal het boek er niet alleen uh, wel is. Ja, ja. Uh, wat voor mij heel belangrijk is, is. Uh, uh, in mijn dromen is het altijd vrede. Uh, dat, uh, omdat er zoveel zinnen staan in een boek... Uh, kun je bijna bij alles stil blijven staan. Maar in mijn dromen is het altijd vrede. Daarom vind ik het zo jammer dat Harry Mullis is overleden. Want ik had hem dan zo graag gevraagd hoe persoonlijk die zin is. Ik denk namelijk dat hij heel persoonlijk is. Met, uh, ook als je die zin uh, verbindt aan een andere zin... er is niets met mij, helemaal niets. Er is iets met de wereld. Uh. Dus in mij, Ik kan geen geweld in mij vinden. Jij denkt dat dat zinnen zijn die heel dichtbij je... Ik denk ik ik, ik. ik kan mezelf eigenlijk... Ik, Plaats mezelf niet in de wereld, ik, ik kijk er tegenaan. Want als ik in de wereld sta, begrijp ik het niet. Het is voor mij te gewelddadig en te, te hard en te gemeen. Mm -hmm. uh, uh, dat, is het. dat is het. En het, uh, het, het, het, het gekke is, als, als die dingen boven komen drijven... dan is dat, dat, is, dan is dat ons werk. Omdat, het, omdat, het, uh, omdat je een zifting uh, hebt gemaakt van het, van het hele boek. Mm -hmm. En dat, dat, uh, dat ontroert me ernstig, vind ik mooi. Ja. Ja. Maar op het toneel, dat, was ook nog even, dat bedacht ik me net... het boek begint met een citaat van Plinius. Um, overal was het al dag. Hier was het nog nacht, zelfs meer dan meer, nacht. Meer dan nacht. Ja. Dat heeft hij, naar aanleiding van de uitbarsting van de Vesuvius... heeft hij dat uh, genomen, omdat hij zelf is geboren... op de dag van de uitbarsting van de Vesuvius, veel later natuurlijk. En, um, maar die zin is, die kan je in een film kan je die niet gebruiken. Ja. En op het toneel krijgt die zin, doordat je net gezien hebt wat hem allemaal is overkomen... namelijk dat zijn ouders er niet meer zijn... en dat zijn broer is doodgeschoten en het huis in de fik... krijgt die zin een totaal andere dimensie. En vertelt hij iets over het geheel. Als Victor in het begin vertelt over een aak... dat moet je zelf maar even vertellen, dat vind ik ja. zo mooi. Ja. Uh, vanuit mijn zolderkamer kijk ik uit op een breed kanaal. Er passeren allerlei boten. Een aak die door de schipper met een stok naar voren wordt geduwd. Ja. Dat vind ik het mooiste. Iemand die naar achteren loopt om iets naar voren te duwen en tegelijk op dezelfde plaats blijft. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is mooi. Het gaat over het hele ja. verhaal ja. natuurlijk. Waar hij, waar hij met zijn rug naar de toekomst staat en met zijn gezicht naar het verleden. Daar kijkt ja. hij naar. Ja, ja, hij moet naar het verleden kijken om naar voren te kunnen. Hij komen. staat met zijn rug ook voortdurend naar de toekomst, hè, zegt hij. Ja, ja, dat ja. Is, dat is, dat, als je daar weer over nadenkt... geldt het natuurlijk voor ons allemaal... dat het enige referentie die we hebben om met elkaar... Is te verleden. kunnen communiceren ja. Ja. is ons verleden. Daar zouden we toch eens wat vaker naar moeten kijken... dacht ik zo. <laughs> is dat de je zei, uh, Ursel, dat, dat je het uh, als een soort... hommage aan, aan uh, mulies ook hebt willen maken... toen ja. uh, eenmaal duidelijk was dat... De, de, de... Nou, ik wou iets in ieder geval in de voorstelling ja. doen... Uh, uh, uh, uh, dat ik niet zou hebben gedaan als hij nog had geleefd. Wat is dat geworden? Ja, daar ga ik niet... Uh, dat, uh, iedereen die gaat kijken zal dat wel merken. Maar dat ga ik niet hier zeggen al. Dat wil je ook niet dat ik dat zeg? Dus. Nee. Nee. Nee. nee, dat is een verrassing. Ah. Want het, is, het is een heel sterk effect wat je gebruikt. Ja. Waardoor je bijna kunt zeggen... Het is, het is bijna effectbejag. Nee. Nee, dat is. Nee, ja. vind ik niet. Het is, nee vind ik niet. Omdat... Nee, ten eerste heeft hij daar zelf in een. een ik, ik, zal niet, ik zal nog, het is een beetje een cryptogram achter, maar heeft, heeft hij een, een, een, boek, een boekje daarover geschreven. Aha. Ten tweede, heeft iedereen het gezien. Dus is geen effect bejacht. En ten derde, zit er ook in het slotbeeld iets. Er zit een schrijver in het stuk. En in het slotbeeld word je daaraan herinnerd. Ja, het is jouw, ja, ik geef je gelijk dat je niet wil, uh, meer de, of wil vertellen hoe het, nee. hoe het eruit ziet. Dit is een mooi beeld. Het is uh, ja. aangrijpend, ook, ja. zonder meer. Um, deze voorstelling, ik bedoel, jij, uh, Vitor, vorig jaar uh, kreeg je een, een uh, publieksprijs, de toneelpublieksprijs, ja. de afro-toneelpublieksprijs, ja. vanwege... Hoog en hoog. Voelt dit goed? Voelt, voelt dit stuk, uh, heeft het net zo'n kracht als als dat stuk dat je denkt van mm, misschien ik, dat we wel weer ik heb het gevoel dat dezelfde kracht maken. ik heb het gevoel dat het dezelfde kracht heeft maar dan via de omgekeerde weg als je het hebt over uh, in ieder geval mijn rol dat is het gewoon diametraal dat is het gewoon het tegenovergestelde dat was een en al agressie en, ja. en, en, en, en, uh, ja, zoveel zo mogelijk vanuit uh, willen kwetsen en pijn doen uh, praten. Ja. Hè? En, en, en, uh, eigenlijk wilde, ik, wilde je een weerzin bij het publiek oproepen... zodat men in de zaal begon te denken van... ja misschien ben ik wel voor de doodstraf. En dan daardoor in de problemen zou komen met mm. jezelf. Ja. En dit is tegenovergesteld. is dus een geweldloos mens. Iets wat, iets, iets wat ik enorm ontroerend vind. dus Het is eigenlijk... Wat we geprobeerd hebben, en volgens mij is dat uh, aan, heel erg aan het lukken. Dat is de, de, dezelfde kracht, maar dan tegenovergesteld nee. gebruikt. Ja. En ik, ik, ik, ik geloof enorm in de voorstelling, in die zin. Ja, en bijna twee uur op het podium, hè? Ja. Onafgebroken. Ja, ja. Dat ja het zit in zijn hoofd. Ja. Beetje af. Ja, dus ja. hij gaat er niet ja. af. Ah, nee, ja. dan ben je ja. de focus kwijt. Ja, dan hij zit wordt zijn wel over. erg geholpen door de acteurs om overeind te blijven, ja. hoor. Door de anderen. Uitstekend. Onder onder, Uitstekende brengen. acteurs. Onder Peter uh, Bolhuis. Uh, oh, ja. Echt heerlijk. Ja, Goed, nou, ik heb uh, genoten. Ik, ik dank jullie voor, uh, voor het hier aan, in Opium zijn. En ik meld nog even dat de voorstelling, uh, de aanslag... met onder andere Peter Bollaars, Nelke Zitman en Victor Leu... dinsdag te zien is naar Harderwijk. Woensdag in Weert, donderdag in Apeldoorn. Vrijdag in Amstelveen. De tournee loopt tot half mei. En Marjolein Leij en Ayal Oost. Dus, dan hebben we ze allemaal gehad. En juist. Goed, dank <laughs> jullie wel. Gregory Page gaat weer voor ons zingen. Ga je gang. That's you. heart knows what to do That's you Like a dream that suddenly was real and then came true That's you The sunshine through. That's you, because we are together. Life is better and brand new. That's you. Someone is an angel sent from heaven. I know who. Dat Prijtjes, volgende uur uh, nog twee keer. Ik kan nog net Victor Leu en zondag uh, hier een uh, culturele tip vragen. Uh, Victor, heb jij iets, nog iets leuks gezien gehoord? Nee, ik, okay. uh, ik heb natuurlijk uh, vrijwel niks kunnen zien doordat ik ontzettend uh, ah, nee nee nee, is... nee nee nee Maar wat ik, wat, wat ik, ik, waar, ik, waar ik zelf heel nieuwsgierig naar ben en dat lijkt me dan gewoon meteen de tip ja. is uh, Huub. Ik, uh, Huub stapel uh, in de kus uh, uh, bij Hummelings Stuurman. Het, uh, ja, ik ben uh, een uh, uh, fan van Huub. Oké, okay, Huub stapel de De Denker van Rodin in Zinger. terug. Want uh, ik geloof, de dag, twee dagen voor de première was ik in het zingen. En toen hadden de technici die ideeën, die waren net terug. Die hadden licht gemaakt op het beeld. En de technici hadden even mogen kijken. Het ging woensdag pas open en wij waren er dinsdag. Dus ik vroeg nog, mag ik even... Terug. Nog even de sleutel erin. Ik, nee, nee, is nee, niet we zijn Afgesloten. Ja. Het alarm staat erop klaar. Dus ik moet daar nog naartoe. Singer Laren. Ik ben heel benieuwd. Er komt ook een mooi documentaire op Afro-televisie ja, over dit.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 Over zijn geheime sms'jes aan Michael Bogert. In één minuut. De vliegende kip gaat naar voormalig wereldkampioen veldrijden, Henk Paars. Hoe gaat een topsporter daarmee om? Luister morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op Bruinseelparket moet geleefd worden. Kijk op bruinzeelvloeren.nl